10 uur, en dan net wel met het NOS-journaal.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 De Syrische vredesbesprekingen zitten muurvast. Het geweld in Syrië escaleert. En ondertussen kunnen de partijen het niet eens worden... over de onderwerpen op de agenda. VN-gezant Brahimi ziet een belangrijke rol... voor de internationale gemeenschap. In Genève praten de partijen wel met elkaar, maar de sfeer is slecht. Zowel de Syrische regering als de oppositiepartijen laten doorschemeren... dat de onderhandelingen wellicht niet verder gaan... omdat de partijen op veel punten lijnrecht tegenover elkaar staan. De oppositie wil praten over een overgangsregering. De regering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 Goedenavond, alle medaillenrecords zijn inmiddels gebroken. En toch was het een dag zonder Nederlands goud. Wel zilver en brons vandaag in Sochi op de 1000 meter voor vrouwen. Iedereen Wust, voorbestemd om de koningin van deze Spelen te worden, moest er meerdere erkennen in de Chinese Zang. Maar toch voelde het als een overwinning. Best als de rest, maar wel heel, heel erg tevreden en heel erg blij. Straks blikken we uitgebreid terug op de 1000 meter met Andrea Nuit hier in de studio. En met Anita van Doorn praten we over het short track van vandaag. De Nederlandse mannen plaatsen zich op spectaculaire wijze voor de finale van de relay. Er is van de Koreanen en van de Amerikanen. En dat is natuurlijk in het voordeel van de Nederlandse ploeg. En de Russen die hadden zo uitgekeken naar het optreden van kunstrijder Yevgeny Plushenko. Het werd een anticlimax. Hij haakte tijdens de warming-up al af. De horrible jump, horrible landing. Very hard landing. It's shot in my back. Verder horen we in deze uitzending Bert van Marwijk, die zwaar onder druk ligt bij HSV. Na de Nederlandse medailleregen op de schaatsbaan tot nog toe... was het ook op de 1000 meter weer raak. We praten er hier in de studio over met ex en Andrea Nuit. En ja, Anita van Doorn is ook aangeschoven. Dus met de short gaan we ook praten over het gewone schaatsen. Want er valt genoeg te zeggen over de prestatie van de Nederlandse short en natuurlijk van de Nederlandse schaatsers. Dames, goedenavond. Andrea, was je teleurgesteld met Silver van Wust? Nee, ik denk dat niemand daar teleurgesteld over is. En zeker zij zelf niet. Nee, als je, als je kijkt naar de, naar de gehele duizend meter, denk ik dat de Nederlandse dames het gewoon heel erg goed gedaan hebben. Ja, en dan is het is misschien heel erg jammer dat zo'n Chinese dame gewoon echt boven zichzelf uitstijgt. Nee, want je dat is het gebeurt, ik je hoorde Gerard Kemker zeggen: een of andere verdwaalde Chinezen. Maar dat nee, lijkt me dat toch is, een dat beetje dat overdreven. Is niet. Nee, ik moet wel zeggen: ze is wel in een hele korte tijd is, uh, is, uh, heel goed geworden. Uh, maar je zag het eigenlijk al een beetje aankomen op het WK-sprint. Paar weken terug heeft ze ook duizend meters gewonnen. Dus ik denk dat iedereen wel rekening met haar gehouden heeft. Alleen op zo'n manier, ja, dat niet. Anita, heb jij die hele duizend meter bekeken? Of was jij nog aan het bijkomen? Was je nog uh, ja, aan, aan, aan de zuurstof uh, na dat hele shorttrack-geweld van vanmiddag? Nee, ik heb wel uh, zitten kijken. Want ook de lange baan interesseert me gewoon uh, heel erg. En zeker de sprintnummers vind ik mooi om te zien. Ja, maar wat een spektakel daarvoor, hè? Ja, absoluut. Ja, Met uh, valpartijen, en, uh, ja, uh, maar ook mooie resultaten gelukkig. Daar gaan we het straks over hebben. Uh, eerst dan het zilver voor Irene Wust en natuurlijk ook het brons voor Margot Boer. En dat goud voor die Chinezen. Alle aandacht voor Hongzhang, die Chinezen, want die heeft een enorme snelheid ook nog in de laatste meters. En het wordt echt een dijk van de tijd in 14 noot oh, Goedemorgen. groeten Bizar. En dat was gewoon een hele strakke rit. Dus, uh... Ik denk als ik deze tijd zie, gaat er echt niemand in de buurt komen van die tijd van uh, Hongzang. Als Boer de starthouding verlaat en vertrokken is voor haar kilometer, die dikke minuut waarop ze het moet gaan doen. Ik dacht ik moet ook gewoon, uh, gewoon mijn eigen rit rijden. Weet je? Ik... Ik kon niet te beter dan wat ik gedaan heb. En... Ze is ernaast. naast? Ze is er voorbij of niet? Ze is ze voorbij of niet? Dat wel. Maar wat wordt de tijd? Het is na ja, 2 en 3. Ik maak het af, denkt iedereen wust. Maar wat wordt die tijd? De 14 gaat ze niet redden. En het wordt ook wel, wel de tweede tijd. Tweede tijd achter Hong maar voor Marco Boer. Ik heb hem laaglandbaan nog nooit uh, 1-14 gereden. Dus uh, ja, het was wel eentje waarbij ik. Uh,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 Samen met de vijf kilometer. He, dan zouden we bijna zeggen dat de drie in de 1500 een soort zekerheidje is. Dat is natuurlijk ook niet helemaal waar. Maar het neemt niet weg dat voor haar een duizend meter een hele moeilijke afstand is. En zeker ook uh, naar de concurrentie gezien. Ja, wat zeggen ze eerlijk, hè? als jij van tevoren had gekeken. En ja, we wisten allemaal dat de Amerikanen, die waren natuurlijk groot favorieten. Bouw, Richardson, dat waren de, de grote namen. Fatulina was natuurlijk een van de grote favorieten. Ja, je had natuurlijk al meerdere namen. Maar ik zei, vanmiddag zei ik ook al, nou die, bij de Amerikanen hield ik eigenlijk helemaal geen rekening mee. Als je dat Waarom verloopt... niet? Vanwege nou, die pakken of vanwege gewoon hoe ze zijn? Nee, die nee de, van de pakken, dat hoorde ik eigenlijk ook pas toen. Um, meer eigenlijk als je naar het verloop van het seizoen kijkt. Zij hebben ervoor gekozen om in het begin dus al heel goed te zijn. Mm. En het is zo moeilijk om dat uh, een heel seizoen, en zeker op zo'n moment als de Olympische Spelen, vast te houden. En je zag haar, hun daar echt mee worstelen. En uh, zeker, ze hebben zich helemaal geprepareerd op een hooglandbaan, snel ijs. En dan de omschakeling uh, naar laagland. En, en dan toch iets Zwaardere omstandigheden, ja, dat, dat hebben ze gewoon niet goed uh, getrokken. Wordt daar trouwens veel over gepraat in het schaatswereldje over die keuze die zij hebben gedaan om daar een soort leek inderdaad op hoogte te gaan, uh, gaan trainen en nee, dan vlak ja. voor die spelen en dan terug te komen? Naar ja, nee, naar dat laag denk ik landbaan. niet. Want iedereen ziet het wel, denk ik, als de perfecte uh, plek om je, om je voor te bereiden. Wij als Nederlanders uh, zouden daar ook graag ons voorbereiden. Ja, je zit met een tijdverschil, ja. dus dat, dat doe je niet uh, snel. Uh, maar wij ontvluchten eigenlijk Nederland ook een beetje. We gaan ook naar rustige plekken, naar Insel of naar Erfoort om ons voor te bereiden. Dus je zou ook een soort jaloezie naar hun ja. toe kunnen hebben... van zij mogen aanloop, dat daartoe. Maar het betekent niet dat dat ja, dus blijkbaar... niet altijd de beste nee. voorbereiding is. Ja, want dat is de aanloop inderdaad. Dat te de denken van nou ja, oké, okay, we zijn jaloers... want hè, konden wij het maar zo goed doen. Maar dan komen ze op die spelen en dan, ja, dan valt het aan alle kanten tegen. Dus dan moet er iets verkeerd gegaan zijn. Ja, nou ja, blijkbaar wel. Want ze hebben eigenlijk allebei... en, en Richardson en Boos hebben eigenlijk allebei hetzelfde verloop gehad. Als je ze in het begin van het seizoen zag... dacht, nou, we komen we nooit meer aan. Ja, maar goed, en dan staan ze hier en dan... Ja, lege handen. En ja. vat Kulina gewoon kapot na de na nou, zilver nee, op ik de 500? Denk dat, ik denk dat zij ook gewoon op zich heel goed gepresteerd heeft. Uh, ja, het is net een vierde plek geworden... en natuurlijk had ze liever op het podium gestaan. Uh, maar zij was een kanshebber en een kanshebber kan op het podium komen... maar kan er ook net zo goed net naast staan. Laten we nog eens even gaan luisteren naar Wurst. want we hoorden het er net al even kort in dat overzicht. Uh, nu doet ze uitgebreider haar verhaal. Dat was voor mij een uitstekende duizend meter... En, uh... Ik heb mijn laaglandbaan nog nooit 1.14 gereden. Dus ja, het was wel eentje waarbij ik voor een deel boven mezelf uitsteeg. En het was gewoon een hele goede rit. En ja, ik moet gewoon heel veel diep respect hebben voor Hong die zo enorm hard rijdt. 1.14-0 is gewoon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 Ja, zeker weten. Ja, waarom? Zegt ze lachen. Ja, precies. En uh, ik kijk nu al heel erg uit naar, uh, naar die 1500 voor van zondag. Maar eerst uh, ga ik hier weer uh, enorm van genieten. Het is wel een heel andere Irene Wust dan de Irene Wust die we meteen na afloop van die race zagen. Steven refereerde er al aan. Uh, ze zat op dat bankje. Kempkers moest er echt even aan te pas komen om er even weer uh, ja, op gang te helpen, leek het. Want jij zat er vanmiddag hierbij in de studio. Ja. Hoe zag jij dat? Ja. Uh, nou, ik denk dat ze dat ook wel goed door zich door laat dringen... en dat ze, dat ze ook daadwerkelijk wel blij is. En wat ze zelf zegt ook... je hebt gewoon een hele andere reactie als je goud hebt... dan dat je zilver hebt. En ik denk dat ze het gewoon even iets meer tijd nodig had... om het echt goed door, door te laten dringen. En dat ze ook gewoon echt heel erg blij is met zilver. Dat weet ik zeker. Maar die paar woorden van Kemkers, die waren wel even nodig. Het was net alsof die zei van, joh, ben er nou blij mee? Want zilver ja, is ook mooi. misschien wel. Misschien had ze net even een setje nodig. Ja. ja. Ja, maar dat gaat verschrikkelijk hard natuurlijk met schaatsen. Want Anita, jij kijkt er dan als Shortrexter de te, ex-shortrexers tegenaan. Ja, die medaille oogst, het is ongekend, natuurlijk. Ja, het zou mooi zijn als dat in het Shorttrack ook uh, ooit oh ja. gaat komen. Maar uh, ik, uh, ik zou heel blij zijn als we er. Uh Eén, misschien twee, nog één individuele en eentje... hopelijk met een mannenrelay, uh, dat we dat zouden gaan halen. Want daar gaan we straks uitgebreider over praten. Maar had jij er van tevoren toch op gerekend dat het wel... Ja, het leek er net alsof we de aansluiting weer wat meer hadden gekregen. Hè? Zeker als je kijkt naar de resultaten van de afgelopen jaren. Ja, maar dat is ook absoluut zo. Ik bedoel, uh, Jorien heeft nu een zesde plek gehaald. Dat is ook uh, lang geleden dat uh, daar iemand uh, in de buurt is gekomen uh, op te spelen. Uh, nou ja, bij, de, bij de mannen Shinki uh, eigenlijk B-finale gewonnen op de 1500 meter. Maar ja, net onderuit gereden. Hè. Dus, dus we zitten er wel, maar het is nog net niet genoeg ja. voor medaille. En ik hoop dat dat nog wel gaat komen. Want Andrea, ja. met dat schaatsen. Uh, ja, je hebt de afgelopen dagen er ongetwijfeld al vaker wat over gezegd. Maar vind jij het ongekend wat er op dit moment gebeurt? Nou, het is wel uitzonderlijk. Ik bedoel, het is natuurlijk niet eerder voorgekomen. We zitten nu al op een hoger aantal... dan dat we de laatste keer de Olympische Spelen ja. afsloten. Um, we zijn nog niet eens op de helft. Uh, dus het is, je kan dan wel zeggen dat het uitzonderlijk is. Maar ja, of het goed is voor het schaatssport, internationaal gezien... dat is natuurlijk weer een hele andere vraagstelling. Moeten we niet heel realistisch zijn? Is het niet gewoon een kwestie van... oké, okay, nu valt ineens het kwartje. Uh, vier jaar geleden zaten we natuurlijk... vanaf het begin af aan was het ook soms net niet... Het kan over vier jaar ja, gewoon nou, weer het tegenvallen. Natuurlijk, het blijft wel een individuele sport. En uh, doordat we verschillende uh, commerciële ploegen hebben... bereiden ook de verschillende schaatsers zich al geheel op hun eigen manier uh, voor. Uh, dus ja, het is heel moeilijk om te zeggen... van als de ene Nederlander goed rijdt, rijdt de ander dus ook goed. Kijk, nu valt het inderdaad allemaal heel goed samen. En natuurlijk, de sfeer is nu hartstikke goed. En uh, we hebben er een paar bij die ook heel goed in vorm is, zijn. En uh, perfecte voorbereiding gehad dus. Um, maar ja, of dat, of dat echt per se met dit moment te maken heeft. En of, dat, uh, ja, of we dat ook naar de andere spelers door kunnen trekken. Ja, dat is, dat is niet te vergelijken. Ja, want gisteravond hadden we Jacques de Koning hier. Uh, inmiddels ook gestopt als uh, sprinter. Die komt natuurlijk uit de ploeg van Van Velden. Uh, de ploeg ook van Mulder. En die zegt ook van ja, maar wij naaien elkaar verschrikkelijk op uh, onderling. Want uh, het is een constante concurrentiestrijd met die andere ploeg. Je, ja, dat heb je met wedstrijden wel. Je maakt elkaar, uh, je maakt elkaar beter, want je wil niet onderdoen. Dus ook uh, nationaal. Want als je nou kampioenschap of een trainingswedstrijd... ja, sta je naast nou elkaar en wil je van de ander winnen. Kijk, op dat moment trek je elkaar wel naar een hoger niveau. Dat, ben, dat is absoluut waar. Is het de voornaamste reden voor het succes? Want de faciliteiten wordt ook vaak gezegd... maar Canada bijvoorbeeld heeft ook hele goede faciliteiten. En zo zijn er wel ja, meer landen. Het zou zijn, ja, precies. Ik denk dat het meer ook te maken heeft met de know-how... die we hebben uh, binnen de Nederlandse trainers... Um, en dan ligt dat er niet bij één, maar ligt dat bij meerdere. En ik denk dat dat ook een hele grote voorwaarde is... om, om deze prestaties neer te zetten. En Toen keek jij daar tegenaan, Anita. Is bijvoorbeeld de concurrentie in het lange baanschaatsen Nederland... veel groter dan bijvoorbeeld in het shorttrack. Nou ja, dat sowieso. En ik, ja, ik denk dat het wel een beetje te vergelijken is... met bijvoorbeeld het shorttrack in Korea. Hm. Uh, of de nummer 5 gaat van Korea... Of uh, de nummer 10. Ja, dat scheelt ja, niet zo heel kans. veel. Ja, die sturen er gewoon eentje naar Rusland. Ja, die pakt gewoon medailles. Hm. Uh, en uh, ja, ik denk dat dat bij ons in de lange baan ook gewoon zo is. En als je kijkt naar het, het KKT, het kwalificatietoernooi, nou, daar was het niveau ook zo gigantisch hoog. Ja, dan verwacht je eigenlijk al dat het uh, op de spelen ook, uh, ook zo hoog gaat worden. Ja, concurrentie is altijd goed om uiteindelijk de beste boven te krijgen. Ja, uh, bij de Chinezen, ja, de concurrentie in aantallen zal wel aardig zijn. Uh, maar die zang ja, die er dan in één ja, keer Ja, aankomt... er is natuurlijk ja, op zich heel weinig over bekend. Hè. Kijk, het is niet de meisje wat al jaren meedoet. Hm. Uh, maar wel, wel wat we wel een aantal jaren al wel, wel zien en heel langzaam uh, wat beter geworden is... en ook steeds wat plekjes opgeschoven is. Alleen gewoon ja, de laatste, het laatste jaar... en zeker de laatste weken, denk ik, hele grote stappen heeft gemaakt. Dus ergens is er iets goed gegaan. Precies op tijd in vorm Precies gekomen. Precies op tijd in vorm. En hoe ze het gedaan heeft, dat zal niemand weten. Maar ze, ze, ze, ze stond er wel. Wist jij het meteen toen zij die rit had gereden? <lacht> Zo van, nou jongens nou, dit nou, wordt een tijd, niemand Dat is een podiumplek. Ja? Ja, ja, zeker, ja. Ja, want er zijn er maar weinig die dat, uh, dat kunnen. Ja, want probeer die ridders te beschrijven. Want wat, het beeld dat ik voor ogen heb is iemand die ongelooflijk agressief rijdt. Uh, enorm. ja, Echt iedere ja, ze, slag ze... valt ze aan eigenlijk. Ja, nou dat zie je natuurlijk bij wel heel veel schaatsers. Want iedereen rijdt daar uh, aanvallend. Iedereen rijdt daar op zijn hart. Alleen, uh, zij heeft een zo ongelofelijke goede timing. Uh, dus alle kracht die zij erin zet, krijgt ze ook volledig terug. Niks gaat naar achteren, niks gaat de lucht in. Alles gaat echt volledig dat ijs in. En dat wordt omgezet in snelheid. En ja, dat, dat zo hoort het. Dat is schaatsen. Ja, want daarmee verplettert ze in wezen de rest. Want de verschillen waren ook nog wel groot, hè? Ja, verschillen zijn groot. En uh, wat, dat zei ik vanmiddag al. Dit is ijs voor schaatsers die een heel goed laatste rondje hebben... Nou, zij begon eigenlijk al met een goede opening ja. uh, voor haar doen. Terwijl dat misschien ook wel een, een, een beetje een zwakte van haar is geweest. Irene wordt twee, ook eigenlijk een zwakke opening. Uh, Margot is drie. Uh, in het veld ook niet de allerbeste opening. Maar wel allemaal meiden die he, een heel goed eerste rondje... en uh, niet in elkaar gaan. En dat was een voorwaarde om hier op het podium te staan. Ik was het trouwens voor die zanger, voor die Chinezen... ook een voordeel dat ze tegen Christine Nesbitt moet rijden? Ja, ik denk voor Olympische haar niet. Ik denk nee. dat een de meisje die, uh, die heel onbevangen daar staat... dat ze, dat, dat niet uitmaakt. Nee. Die, die ging gewoon de eigen race rijden. Die hield helemaal geen rekening met de Olympische kampioenen van vier jaar nee, geleden. Nee, dat denk ik niet. een nee, nee. Nee. Boer, wat vind je daarvan? Twee keer brons nu. Ja, die is, heeft natuurlijk zoveel energie gekregen van zo'n 500 meter... die zo gegund is en die ook, dat ook zo bijzonder was... Hè, als Nederland zijn op een 500 meter nog nooit eerder gebeurt. Ja, Jij en weet hoe moeilijk het is. Het ja. is heel moeilijk, ja. ik ben ook hier vier geweest. Ja. Ja. En, uh, ja, ik, ik zag eventjes nog een, een interview vanavond met haar... en ze zegt van, ik heb gisteren die medaille gekregen... en het duurde echt veel langer dan, uh, dan gepland... En normaal gesproken op een voorbereiding sta ik niet om tien uur s'avonds nog op een podium in de kou en te wachten, en, uh, want dan lig je in je bed uit te rusten. Ja. Maar blijkbaar is dat als je, hè, als je zo goed in je vel zit en je bent zo gefocust, is dat dus niet heel belangrijk, want dan kan je ook buiten staan in de kou en lang wachten. terwijl. Dat, ja, ja, maar dan jij... word je wel geleefd. Maar ja, je wordt wel geleefd, bij, hè? en maar je hebt het naar je zin en dat, ja, dat is belangrijk. Nog even trouwens over Lotte van Beek, Marit Leenstra, die andere twee Nederlandse vrouwen. Wat vond je daarvan? Had je van Van Beek bijvoorbeeld meer verwacht? Want iedereen had zoiets van: Nou, dat is misschien wel een dark horse. Ja, omdat ik, uh, omdat dat denk ik ook iemand is die er echt zich er helemaal in vast kan bijten. Um, maar wat zij, wat zij ook aangaf, dat zij uh, net niet helemaal lekker in de ritme zat en niet helemaal uitkwam wat ze eigenlijk uh, zou willen. En uh, ja, als dat vanaf de start niet helemaal wil, kun je dat op een duizend meter niet meer omzetten. Kan je niet meer zeggen van, oh, ik ga het even anders doen, want dan is die al voorbij. Ja. Uh, ja, dat kan je niet meer corrigeren. Dat is misschien op een 1500 meter, is dat iets ander verhaal. Hoef je niet zo gretig weg dat je, dan heb je even de tijd om echt wel die goede timing op te zoeken. Uh, dat heeft niks nou, te maken met spanning. Niet, he, als, als dat wel? net niet, nou, ik denk dat dat, dat kan ook gewoon een, uh, nee, dat hoeft niet zozeer oh. met spanning te maken te hebben. Want zij lijkt zo nee. relaxed, hè? Als je er dus ja. zit zitten met die koptelefoon ja, op en, en een ik beetje in de ik denk ook wel weer dat, dat ze relaxed was. Ik, wel goede goede spanning, uh, maar ik denk dat dat er niet zozeer mee te maken heeft. Dat vraag ik bij mijn bij Marit bijvoorbeeld wel af. Die is wel een meisje die zich iets, misschien iets meer zou kunnen laten leiden door spanning. en... Um, ja, ze hebben eigenlijk allebei na de race hetzelfde verhaal te vertellen. Ja, en het lijkt met Markt net alsof als ze voor de schoonheidsprijs rijden. En dan bedoel ik het ja, gewoon maar op dat het ijs. De, buiten, de, de buitenkant, die de buitenkant. Ja. Het zijn natuurlijk wel allebei meiden die misschien iets beter uit de verf komen op de 1500 meter. Hm. Maar hadden hier ook echt, ze zaten er ook dichtbij. Ze hebben ja, naar mijn idee gewoon echt een hele goede prestatie neergezet. Alleen ja, een vijfde en de zesde plaats ja telt niet zo. Nee. Hey, we gaan er een streep onder zetten onder het schaatsen voor vandaag dan. Uh, morgen trouwens ook hè, helemaal geen schaatsen. Dus uh, we moeten eventjes wachten met de, met de medailles. Uh, we gaan praten over short track. Blijf erbij zitten als je wil. Uh, want daar staat de teller voor Oranje nog op nul medailles. Uh, Jorin Ter strandde vandaag in de halve finale van de 500 meter. En die uitschakeling kreeg eigenlijk al vorm bij de start. Nou ja, ik werd gewoon even stilgezet. En uh, ja, dan loop je net uh, achter de feiten aan. En uh, dan moet je een gat dichtrijden. Hoe, hoe werd je stilgezet? Nou ja, van beide kanten. Ik had van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 uit de finish probeerde ik het ook nog, maar zet ik mezelf toch een beetje stil. En dan kan je net niet, net niet meer finishen. En dan, ja, dan was je uiteindelijk toch nog derde ook nog. Dus dat is wel even jammer. Nou, Jorin Tomos, dus geen finale plaats vandaag. Um, ja, dat, dat is jammer, zeg je dan, toch? Ja, dat is zeker jammer. Uh, ik zag inderdaad uh, de loting. En toen dacht ik: oh jee, uh, ja, Fontana links, uh, Saint-Gelais op rechts. Ja, die starten zo hard. En het zijn ook meiden die er gewoon... Eh, die dwars door je heen schaven. Dat zijn die trucs, hè? Want Fontana is geloof ik een soort aardsrivaler ja, geworden... van de Nederlandse uh, vrouwen. Ja, maar dat is al jaren zo. Ze is supersterk. Dus dan kom je als Nederland dichterbij, dichterbij. Ja. Jorien is echt, uh, echt dichtbij. Op een 1500 uh, ontlopen ze elkaar echt niks. Dus dat kan de ene keer Fontana... de andere keer Jorien zijn. Op de 500 is uh, Fontana nog net even ietsje feller. Ietsje echt, ja, gewoon echt een... Uh, een een Beetje een bitch op het ijs ja. en uh, ze en gaat er zijn? echt waars doorheen. Ja, dat moet je ja, zijn zeker om goed op te het ijs. Daarnaast hoeft het dan niet per se. Nee. Dus, dat valt ook wel mee hoor. Bij <laughs> is die Italiaanse nee, dat valt wel mee. Ja, ja het, is, het is een aardige meid. Nou, had de Mos had het over die start van haar. Hè. Als ik kijk naar de lengte, ze is, is, is bijna een kop groter vaak dan, dan de rest. Is dat misschien de oorzaak toch van een wat langzamere start? Ja, dat, dat zou kunnen. Maar goed, er zijn ook wel wat, wat langere rijders die wel een snelle start mm. hebben. Er is een meid uit, uit Canada, Jessica En Die heeft een gigantisch snelle start. Nou, die is net zo lang, dus het kan wel. Maar ja, het ligt natuurlijk wel een beetje aan wat voor vezels je hebt. En zij is niet een typische sprinter. Een echte 500 meter rijder. Zij is meer, weet je, ja, toch 1500. Nou, op de lange baan zie je het ook. De drie kilometer rijdt ze goed. Uh, dus ja, die start, dat, dat moet ze zichzelf echt aanleren. Ja. En daar is ze gigantisch in verbeterd. Maar ja, ze is niet de raststarter die Fontana is. Als ze eenmaal op kop ligt en ze geeft echt gas... Ja, nou, we dit uh, seizoen wedstrijden dan gezien, dan rijdt ze alles op een rondje ja. op een gegeven moment. Ja, ja dat zou ze internationaal dat is het uh, iets, ja. uh, <laughs> iets moeilijker Als bij het NK, toch? <laughs> ja, ja, daarom. Ja. Maar de indruk die het dan maakt op jou... als je het dan hebt over de wat langere afstanden die er nog aan staan te komen... wat voor indruk maakt ze dan? Ja, goede indruk. Ze is sterk, uh, ze is rustig. Ik heb haar meegemaakt ook in wedstrijden... Dat ze, dat ze die rust niet kan bewaren. Dus dat ze ongeduldig is. Uh, en dan ga je fouten maken. Dat is een beetje wat Elise Christie deed in de, in de finale. Nou, dat had Jorien een paar jaar geleden ook kunnen overkomen. Maar ze, ze is nu rustiger. Ja, ja. Ja. En uh, ze is rustiger geworden en ja, technisch ziet het er goed uit. Dus ik, uh, ja, ik hoop echt op de 1500 dat ze daar uh, mooie dingen gaat doen. Het viel me net trouwens ook wel even op. Ze zegt ik heb toch genoten van die B-finale, waarin ze dan uiteindelijk derde wordt. Dus ja, dat valt dan eigenlijk ook wel een beetje tegen. Uh, ik hoorde Markt uit dat gisteren ook na zijn race op de 1000 meter. Van nou, hier heb ik geen reet aan, zei hij letterlijk. Uh, die baalde veel meer dan Tom Mors. Ik bedoel, is Tom Mors misschien nog iets te veel aan het genieten dan? Nou, dat weet ik niet. Maar ik denk wel dat het juist belangrijk is dat je er af en toe wel van geniet. Want uh, en zeker als je dan gestopt bent op een gegeven moment, dat heb ik soms ook wel eens. Dat ik denk van ja, af en toe had ik er best wel iets meer van kunnen genieten. En ik ben juist blij dat ze dat ook wel doet. Ja, is dat trouwens een parallel? Heb jij dat ook wel? Dat je achteraf denkt van, oh, dat soort momenten, daar had ik veel meer van, van moeten genieten. Ja, dat, dat is heel goed om dat te beseffen. En dat, had, dat heb je als schaatser misschien uh, vaker nodig, dat dat tegen je gezegd wordt. Want je hebt zo de neiging om daarin te verdwijnen en alleen maar met de emotie op dat moment. Uh, om te gaan en daar ja, in te blijven, zeg maar. De emotie van, ik heb het niet gehaald. Ja, daar kan je in blijven hangen. Maar je kan het ook omzetten naar iets anders. En dat is het, de kunst. En dat is het trucje om, denk ik, ook weer uit zo'n negatieve spiraal te komen. En om daarna weer opnieuw te presteren. Ja, ja precies. Er komt nog meer. Ja. Ja. Hey, we gaan even naar de relay bij de mannen. Want dat lukte wel. Een plek in de Olympische finale. Vraag niet hoe, want er gebeurde van alles in die halve finales Edwin Cornelissen was erbij.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 We hadden de laatste twee championships, en we willen weer be op het podium again hier in aan de Olympics. Not the case for us. It's a disappointment and we have to uh, live on. En dan wordt het een interessante finale. Want Nederland gaat, Kazachstan gaat, de Verenigde Staten gaat en hier plaatsen ook Rusland en China zich. In welke volgorde dan ook. Ja, dat de Koreanen er nu uitleggen, liggen, dat is natuurlijk uh, mooi, maar. Uh...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 Ja, nou ja, dat is wel een beetje zo. Het, het valt zeker goed. Uh, uh, het is goed dat Freek niet al te dicht uh, op de Amerikanen en Koreanen. Dan had hij er ook bij. Dan had hij erbij. hij ja. was net, hè, hij was snelheid aan het maken. Dat betekent dat je een klein gaatje laat en dan probeer je wat snelheid te maken. En, uh, dus, dus dat was op zich mooi. Ja, Wat je ziet is dat, uh, ik heb een beetje de herhalingen terug zitten kijken, dat uh, de Koreanen die houden heel lang een hand op het ijs. En uh, vervolgens weet hij gewoon dat die Amerikaan gaat komen. En hij tikt net zijn schaats gewoon weg. Volgens mij is zijn schaats nog even hm. vast daarna zijn knie. Dus hij was echt aan het graaien naar een been. En dus wat dat betreft het vind, ik het, dat ik, vind ik het terecht dat Korea eruit uh, uit is gevlogen. Ja. Ja. Had jij het idee dat Nederland überhaupt een kans had gemaakt als die valpartij er niet was geweest? Ja, absoluut. Uh, nou ja, wat net al in de interviews werd gezegd, wel dat er een foutje werd gemaakt. Hè. Uh, ik vond Niels niet super uh, stabiel rijden. Je zag dat hij wat moeite had. En dan moet ik zeggen dat Niels dat wel vaker heeft, ook als hij echt uh, super goed rijdt. Dus dat zegt niet altijd alles. Hij had alles, wel maar... een excuus hè, voor. Hij had het op een gegeven moment erover dat hij net daarvoor gehinderd werd, waardoor hij net even moest inhouden. En dat hij daardoor de duw op Shinky niet. Ja, ja, dat zou kunnen. Maar goed, dat is ook short track, Dat hoort er allemaal bij. Maar uiteindelijk is uh, de consequentie dat ze van één naar, uh, naar drie gaan. Uh, nou ja, dan loop je heel even achter de feiten aan. Dan moet je dus heel snel schakelen... en uh, snel weer helder nadenken om er weer voorbij te komen. En daar was Freek eigenlijk heel goed mee bezig. Dat merk je ook heel erg in zijn analyse. De andere jongens waren in de interviews een beetje van... ja, ja, de, de, ja door valpartijen nu geplaatst. Terwijl Freek had echt wel heel erg de overtuiging... dat, dat ze het alsnog gingen halen. Hm. ja. Nou ja, het, het is ook het nummer natuurlijk voor Oranje. Hier is heel veel energie ingestoken. Ja, absoluut. Ja, je ziet de afgelopen jaren gewoon die stijgende lijn. Uh, een keer derde op een WK, een keer tweede. Uh, ja, dus wat dat betreft, uh, ze zitten in de medailles de afgelopen, afgelopen jaren. Dus hopelijk uh, nu met de Spelen. Ja, dat, dat zou het kroon moeten worden. Ja. Zeg nog even over die valpartijen trouwens. Want daar wil ik het toch nog even over hebben. Ben jij blij, Andrea, dat jij in het verleden hebt gekozen voor lange baanschaatsen? Als het überhaupt al een keuze was, hè? want dat zal het waarschijnlijk niet zijn geweest. Nee, ik heb dat nooit zo overwogen. Maar ik denk, nou, ik zou die keuze niet maken... omdat met short track nou misschien in verhouding iets meer uh, gevallen wordt. Ja, of... ik wil niet vanwege het risico... maar meer vanwege de loterijfactor die er soms in zit. Als favoriet nee, kun je maar dat zomaar is... in één keer van de baan worden Ja, nou, maar dat is ook sport. Je moet wel op het goede moment, op de, cel, op de goede plek zijn. En als je goed bent, dan dwing je dat af. En ik denk dat dat ook met short track zo is. Ja, want Anita, wat vind jij daarvan? Als je dat dan ziet, hè, ook in die finale bij die 500 meter... Uh, ja, op een gegeven moment een valpartij, ja, dan gaan de favorieten uit. Uh, vind jij dat dan bijvoorbeeld eerder besloten moet worden van jongens we gaan overrijden want er gaat nu iemand een kans hebben op goud eruit buiten de eigen schuld Nou ja dat is wel het eerste wat ik nu dacht uh, met, uh, met de finale bij de vrouwen op de 500 meter uh, eigenlijk op het eerste rechtstuk maakt Elise Christie een inhaalactie op Fontana uh, Fontana is iemand die die ruimte echt nooit gaat geven dat weet Elise ook uh, vervolgens komen ze samen de bocht in, uh, ja, Fontana gooit gewoon de bocht dicht, dat recht heeft ze en uh, ja, ze gaan met z'n drie uit Uiteindelijk onderuit dan vind ik het geen wedstrijd meer. Nee. En eigenlijk zou het dan zo moeten zijn... dat de scheidsrechter zijn fluitje pakt en de rit affluit. Helemaal omdat het in de eerste ronde gebeurt. Uh, die regel is er ook. Uh, de scheidsrechter mag een uh, rit stilleggen... Uh, als er dus eigenlijk uh, uh, valpartijen zijn... waardoor de, uh, het eigenlijk geen wedstrijd meer is. Uh, dus ik vind het jammer dat dat niet, uh, niet gebeurd is. Ja. Hey, nog even over de individuele uh, uh, mannen met name. Want die kwamen ook allemaal in actie uh, vanochtend uh, ja, op Sinkie Knecht na... Was het allemaal uh, uitschakelen geblazen? Ja, zeker. Shinky reed, uh, reed goed, alert. Uh, ook wel een rit uh, waarin hij zich uh, gewoon uh, lekker kon voelen. Zeg maar. Dus uh, van tevoren wel een uh, redelijk zekere 1 en 2. Uh, bij de andere jongens uh, ja, had het echt niet zo gehoeven. Uh, ja, Niels reed, uh, reed gewoon niet zo lekker. Uh, hij zat ook achterin waarvan ik dacht, ja, hij rijdt eigenlijk... Bijna altijd, als hij zich goed voelt, rijdt hij van voren. En, uh, dus ik, ja, ik weet niet precies wat, uh, wat zijn idee daarover was. Maar goed, hij kwam in voor in de problemen. Um, en bij Freek, ja, geen idee. Uh, en, voor mijn gevoel een beetje een wanhoopsfout. Een, een mm. Terwijl, ja, we waren op vijf ronden of zo. Dus hij had nog de halve rit te gaan. Maakte een inhaalactie op een, uh, op een Fransman. Wat gewoon echt niet kan. Ja, over Sinkie nog even. Is hij los? Uh, is hij die schroom kwijt van die eerste dag? Want hij zei nog, hè, toen van, het is net alsof ik onder een vergrootglas lig. Iedereen let op mij. Ja, ik uh, denk dat hij dat in de geval vandaag wel kwijt was. Nou wordt het zaterdag wel een ander verhaal. Want hij rijdt sowieso tegenaan in uh, Hammelen. Dus dat wordt een hele zware rit. En uh, ja, tegenaan... Uh, het, het is de rust uh, eh, waarbij hij uh, de, de move heeft gemaakt. Uh, nou ja, dat is inmiddels wel bekend, denk ik. Dus ja, ik, ik hoop dat dat niet mee gaat spelen. Tien Nederlanders vandaag op het ijs. Morgen geen één. Wat gaan jullie doen? Rustig aan? Uh, werken. Ja, dat moet ook gebeuren. Het <laughs> ja, dagelijkse leven gaat <laughs> uh, gewoon weer verder. Hè? Dank dat jullie hier wilden komen. Graag gedaan. Okay. Tijdens de plaat hebben we gewoon verder gepraat hoor. Het had nog het hele uur mogen duren hier, maar we gaan toch gewoon verder. Dit was Joe Jackson trouwens met Stepping Out, ook mooie muziek. Hij had nog één keer willen schitteren voor zijn eigen Russische publiek. 15.000 mensen waren naar het Iceberg Skating Palace gekomen... om kunstrijder Yevgeny Plushenko in actie te zien tijdens een korte kuur. Maar wat een mooie avond had moeten worden, ontaarde in een trieste aftocht. Een reportage van Edwin Cornelissen. Wat gebeurt daar met Yevgeny Plushenko, vlak voor zijn korte kuur, tijdens het inrijden... Hij probeert een van zijn sprongen, komt verkeerd neer en schaatst met de handen op de knieën, het lijf gebogen langs de reling. Neemt een slokje water en houdt vervolgens de handen aan de heupen. Hij lijkt pijn te hebben, hij lijkt niet fit te zijn en hij is de eerste die zo in actie moet komen. Daar wordt hij aangekondigd. Nog steeds die handen op zijn heupen, op zijn rug. Wat gaat dit worden voor een volgepakt ijsberg? Hij schudt het hoofd, overlegt met de wedstrijdleiding, hij wijst naar het ijs en dan gaat hij naar het midden. Wat doet hij? Hij wijft naar het publiek. Sorry mensen, het gaat niet. Je verkeert niet Plushenko. Hij zwaait nog eens, buigt het hoofd. En hoor het stadion, applaudisseert voor hem en strompelt als het ware van het ijs af. Daar verlaat hij de arena. De handen voor de ogen nu. Emoties. Hey Lichte stress in de mixzone waar de sporters de journalisten ontmoeten. Iedereen is uiteraard op zoek naar Yevgeny Plushenko. De NBC heeft daar een beeldscherm waarop we ook in de catacombe kunnen kijken bij de kleedkamers... Daar zien we hem naar buiten komen. Hij heeft zijn trainingsjasje weer aan. Loopt moeilijk. Dame aan zijn zijde. Maar waar gaat hij heen? Komt hij deze kant op? Dat is de vraag. We ja, just on the radio. er is lichte paniek in uh, de ruimte waar al die pers staat. Daar loopt bijvoorbeeld de trainer van Yevgeny Plushenko. What happened? You have seen what injury? Injury? Nothing special. He is still alive. En daar komt hij dan zelf aanlopen. Neemt rustig de tijd om even uit te leggen. Wat er nou precies gebeurd was. Today the horrible jump, horrible landing, very hard landing. it's shot in my back en I decided I kan skate because I didn't feel uh right leg. But for the jumps I need to feel all my body. Twee verschrikkelijke landingen. En het schoot hem in zijn rug. Hij voelde in eerste instantie ook zijn been. niet. Ja, dan nou kan je niet springen. Ze dus had geen keuze, ik moet me afmelden. Well, you know, it's difficult because all uh, all the season, especially after the, after this uh, the surgery, I work, work, work, skate, skate, skate, uh, many many hours. Uh... En nee, dat was geen gemakkelijke beslissing, want hij heeft zo'n lange weg bewandeld om weer fit te raken. Zo hard gewerkt? It's hard. Believe me, it's hard, but. I'm anyway I'm happy because I have a gold medal here. So hij is in ieder geval trots op de gouden medaille die hij met het team heeft gehaald. It's okay. It's okay. But you know the I would like to stay healthy. En natuurlijk deed hem dat pijn voor de fans ook. Well, I would like to say them Thanks a lot and for the supporting and for all of the world, you know, because I have not only Russian fans. Nee, niet alleen de Russische fans, uit de hele wereld. From all of the world and I try, I try my best, you know. I can I can stop skating yesterday when I feel just a little bit problem. I can stop skating today in the morning, but I try. Ach zegt hij, ik heb het in ieder geval geprobeerd. Eh, eerder deze week voelde die ook al wat probleempjes. Hij had zich kunnen afmelden maar dat deed hij niet. I tried I tried but it's not possible you know the god say Evgeni healthy. En Evgeni stopte inderdaad. Hij kwam dus niet in actie van het kunstrijden naar die andere grote Olympische sport voor de Russische ijshockey. De Russische ploeg begon het toernooi met een 5-2 overwinning op Slovenië. En dat is een land met 2 miljoen inwoners. Geen monsterzegen voor het Russische ijshockeyteam, maar wel voldoende om 12.000 supporters in extase te brengen. Rusland speelde vanmiddag zijn eerste wedstrijd in het herentoernooi. Voor de fans zijn daarmee de Olympische Spelen nu pas echt begonnen. Een reportage van Matthijs van der Wiel.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 Als na 1 minuut 17 hockeyheld Ovechkin de eerste goal maakt, ontketende supporters. Dit is belangrijker dan al het andere. I think that the most thing, the importantest. is. Het is veel meer dan sport. Want it's not sport. It's Russian idea, more than sport, absolutely. It's one of the main sports in Russia. Belangrijker dan yes, voetbal. It's more important than football for for Russia. It's from USSR. Al sinds de Soviet-uniteit yes, draait het eigenlijk hierom. De ploeg staat onder enorme druk. Of dat een voordeel is, is de vraag. Ze hebben wel het voordeel van de afmeting van de ijsvloer. Vier meter breder dan in Noord-Amerika, vertelt Amerikaanse hockeyverslaggever Larry Leeds. Het creëert een situatie waar er meer passing is. Um, it's less of a game, which Het spel wordt anders. And premium, minder botsingen uh, en minder fysiek, maar met meer passes. Canada and the U.S. in uh, do Amerikaanse en Canadese spelers zijn dat niet gewend. In een very short time. Een team dat nooit samen been together in terms of the 25 man-roster, moet snel een team worden. De hockeyspelers zijn pas een paar dagen in Sochi. Sommigen hebben nooit same samengespeeld. Ze is amper samengetraind. Ze moesten in hele korte tijd een team worden. Niets is beter dan de Olympische Games. Met de beste en beste uh, hockeyspelers die tegen elkaar gaan voor gold. Their er is niks mooiers dan dit, zegt de Amerikaanse verslaggever. De beste spelers ter wereld die het goud voor hun land willen winnen. En misschien is dit wel voor de laatste keer. Want de Noord-Amerikaanse hockeybond, de uh, really NHL, wil de spelers uh, eigenlijk niet afstaan voor twee weken Olympische weeks, Spelen. Putting de competitie ligt dan stil. Spelers kunnen geblesseerd raken. De spelers zelf vinden het geweldig, maar de sponsors niet. Hopelijk komt er een nieuwe overeenkomst. Anders staan over vier jaar de grootste hockeysterren niet op te spelen. Het is tijd om de show Het wordt 5-2 voor Rusland. Niet de verpletterende overwinning op Slovenië. Die was voorspeld. Maar dat maakt de 12.000 supporters in het Borsoy-ijsstadion niet uit. En over sterren uit de NHL gesproken, ook Team USA speelde de eerste wedstrijd. Het won met 7-1 van Slowakije en titelverdediger Canada won met 3-1 van Noorwegen. Dan is het tijd voor een overzicht van deze Olympische dag. De Amerikaanse freestyle skiers hebben in de finale van de slopestyle alle podiumplaatsen voor zich opgeëist. Een clean sweep die we kennen van de Nederlanders bij het schaatsen. Met Josh Christensen op de hoogste treden. Hij wist al dat hij Olympisch kampioen was voordat hij aan zijn tweede run begon. En dan gebeurt er dit. En hier is de laatste sprong van de nieuwe Olympisch kampioen. En nog even all out triple court. Oh ja. ja! Doe ook maar gewoon, dan kan jou het schelen. Juichen de toeschouwers hier. En het is allemaal voor hem, Josh Christensen. En dit keer is het terecht, USA, USA. Want het is 1, 2 en 3 voor het van de Verenigde Staten hier op het podium. Een echte clean sweep dus. De Fransman Martin Fourcade pakte vandaag zijn tweede gouden medaille. Dat deed hij op de 20 kilometer biathlon. Fourcade is een absolute held in Frankrijk. De showman is nu double champion olympique. En als Franse verslaggever dat becommentariëren, dan klinkt dat zo. Il va arriver sur la ligne d'arrivée. On va évidemment temps. 49-18. Martin Fourcade qui appuie sur les bâtons. Qui pousse. La bouche grande ouverte. Il donne tout dans les derniers hectomètres. Martin, la médaille d'or, elle est là. Elle est là. Elle est pour toi. Vas-y, pousse, pousse, Bon gars. Vas-y. Il les commandes, Martin Fourcade provisoirement, il passe la ligne, il est aux commandes, il est aux commandes, 34 secondes d'avance sur le russe Garnichev. Nou zeg, er is geen woord Frans bij. De Poolse langloofster Justina Kowalczyk heeft ook haar tweede goud binnen. Maar dan wel verdeeld over verschillende spelen. In 2010 was ze de beste op de 30 kilometer klassiek. Vandaag won ze goud op de 10 kilometer klassiek. En dan het rodelen, Een nieuw onderdeel vandaag. Weer een primeur op de Olympische Spelen. De teamwedstrijd. Duitsland was als verwacht oppermachtig in de zogenoemde estafette... die voor het eerst op het Olympische programma stond. Die... Zwölf Athleten, die dort unten jetzt stehen. Rechts die Letten die Bronze holten. Links die Russen, die die zweite Silbermedaille im Rennrodeln holen und gewinnen. Diese zwölf haben wirklich einen fantastischen Sport, einen spannenden Wettkampf gezeigt. Und am Ende waren die Deutschen, die deutschen Rennrodlerinnen und Rennrodler wieder vorne und haben hier die Goldmedaille im Sanky Sliding Center gut. Wir sind ja alles Einzelsportler und wenn wir jetzt im Team nochmal... Olympiasieger wordt. werd. Dat is ja waanzin. Dat is het geilste gevoel. Dat is brutaal. We hier immer samen traineren. We zijn zo goede vrienden. En dan samen een werden en samen feiern kunnen. Dat is brutaal. Nou, dat waren de Duitse rode laars. Met z'n vieren dus in één team. En dat terwijl ze individueel ook al alle medailles, alle gouden medailles hadden gepakt. Over clean sweep gesproken. Uh, Duitsers waren de beste bij de mannen, bij de vrouwen, bij uh, ja, het dubbele. Uh, en dan ook nog eens een keer in deze estafette. U hoorde trouwens Nathalie Geisenberger vertellen dat ze het Geweldig vond dat ze uiteindelijk ook als team Olympisch kampioen zijn geworden. Dan de medaillestand. Daar leidt Duitsland met zeven keer goud, twee keer zilver en één keer brons. Nederland is vierde met 12 medailles. Een record. Vier keer goud, drie keer zilver en vijf keer brons. En daarmee zijn Sochi dus inderdaad al de beste winterspelen ooit voor de oranje ploeg. En we zijn net over de helft. Dan gaan we naar de dag van morgen. Morgen een dag zonder Nederlanders. Het is even wennen. Maar er is genoeg te zien en te horen. De ontknoping bij het kunstrijden voor de mannen. De 15 kilometer biathlon voor vrouwen. En het skeleton voor vrouwen. En ver, verder werken de mannen de combinatie bij het alpine skiën af. De langlaufende mannen komen in actie op de 15 kilometer klassiek. En er is freestyle skiën voor de vrouwen met de sprong. Dan voetbal. De druk op Bert van Marwijk neemt steeds verder toe. Zijn ploeg HSV verloor gisteravond in het bekertonnooi met 5-0 in eigen huis van Bayern München. En dat was al de zesde nederlaag op rij. HSV staat zeventiende in de Bundesliga... en de roep om Felix Magat, oude naam daar in Hamburg, wordt steeds groter. Van Marwijk beseft dat de wedstrijd van komend weekend... tegen hekkensluiter Braunschweig van levensbelang is. Voor iedereen, iedereen voelt dat ook. Ik bedoel, uh, dat is... Uh... Ja, goed, misschien wel beslissend voor dit seizoen. Alhoewel, als je, als je die niet zou winnen, je wint de rest. Dan, dan vlieg je er ook niet uit. Maar uh, het is wel een heel belangrijke wedstrijd. Want deze club, als enige ook in Duitsland... is nog nooit gedegradeerd. Heeft nog nooit in een lagere divisie gespeeld. Dus dat soort druk speelt dan ook mee. Ja, wat jij nu zegt, dat heb ik natuurlijk al uh, 10, 20 keer gehoord. Dus uh, daar ben ik ook wel aan gewend geraakt. Dat is ook zo, ja. Wat doet het met jou persoonlijk? Hoe, hoe raakt dit jou? Want jij bent een vrij nuchtere man... Maar dit soort dingen gaat toch ook niet in je koude kleden zitten? Nee, natuurlijk niet. Ik ben ook maar een mens. Maar ik ben aan de andere kant ook wel vrij nuchter. En ik ben ook een realist. Ik ben een beetje opportunist, maar ik ben echt een realist. En uh, ik, weet, ik realiseerde me vooraf al dat het een hele moeilijke klus zou zijn. Daar zag ik ook de uitdaging in, want het is gewoon een geweldige club. En uh, het is in de praktijk nog moeilijker gebleken dan dat ik dacht. Nou ja, dat maakt de uitdaging alleen maar groter. Maar de, de druk en alles neemt toe. En dat, nogmaals, dat hoort ook bij dit vak. Um, maar ik heb wel leukere uh, tijden meegemaakt. Jij ziet het nog steeds als een uitdaging, want je bent niet van plan om de handdoek te gooien. Nee, weet je, um, op het moment dat ik het gevoel heb dat ik die ploeg niet meer kan bereiken, dan, uh, dan kap ik er gelijk mee. Dat weten ze ook hier. Maar uh, eigenlijk is het tegendeel waar. En, en eigenlijk ook het bestuur. Dus ik, ik, ik, ik, ik, ik geef niet op en ik, uh, ik laat in ieder geval het team niet in de steek. En eigenlijk ook het bestuur niet. Als je kijkt naar die wedstrijd van gisteren, ja, niemand had denk ik verwacht dat jullie zouden winnen van Bayern. Want die speelt toch redelijk voetbal van een andere planeet, mag je best zeggen. Dan moeten jullie, jullie daar dan tegen opboksen. Is het dan zo dat je al eigenlijk over die wedstrijd heen aan het kijken bent? Ook al is het de kwartfinale van de beker? Ik denk bijna iedereen. Maar dat, is, dat vond ik wel heel erg jammer. Want het is natuurlijk een geweldige entourage. Gisteren 60.000 mensen tegen Bayern, kwartfinale van de beker. En uh, alleen onder ongelooflijke uh, vreemde omstandigheden. Want uh, we, we bereiden ons voor op een wedstrijd waar niemand het over heeft. En, terwijl de beker in Duitsland meer voorstelt als in Nederland bijvoorbeeld. Dus dat was wel een hele vreemde gewaarwording. En, en, dus de meesten hebben over die wedstrijd heen gekeken. Ik heb dat niet gedaan. Alleen tijdens de wedstrijd ga je natuurlijk wel rekenen. En, en ook uh, rekening houden met, uh, met jongens die niet, die niet helemaal fit zijn. En, en, ja, een blessure is Rafael, die dan uh, hopelijk net op tijd eruit is gegaan. Want ja, ja dat, dat speelt dan wel door je hoofd natuurlijk. Kijk, blessure, ja, dat zou je er niet bij kunnen hebben ook nog een keer. Nee, zeker niet. En, en een andere belangrijke speler, uh, Milan Badel, ja, die is uh, ook uitgevallen. En die is wat er, erger geblesseerd. Dus de kans dat die uh, niet speelt is vrij groot. Komt er ook nog bij. Ik sprak Arjen Robbe gisteren na de wedstrijd en het was opvallend dat hij eigenlijk meteen over jullie situatie begon en niet zozeer over zijn eigen overwinning. En hij had er moeite mee om het over zijn lippen te verkrijgen, maar hij had het zelfs over medelijden hebben met jou. Nou, ik, ik, ik hou er niet van als mensen medelijden met mij hebben. Dat zei hij ook. Dat hoeft ook helemaal niet. Uh, maar dat ze, um, laat ik zeggen, met ons meeleven, dat is wel leuk, ja zo kennen we Bert van Marwijk weer. Hij was in gesprek met Angelo Terwiel. Inmiddels heeft trouwens dat clubicoon Felix Magath via zijn Facebookpagina laten weten dat hij niet naar HSV komt. Hij is niet meer geïnteresseerd in die rol vanwege de oneenigheid binnen het bestuur. Van Marwijk hoopt bovendien dat hij zaterdag ook over Rafael van der Vaart kan beschikken. Die was namelijk gisteren tegen Bayern of die viel gisteren tegen Bayern geblesseerd uit. En dan een triest bericht. Voetbaltrainer Richard Muller-Nielsen is overleden. Hij leidde de Deense nationale ploeg, de campingploeg zoals het ook wel genoemd werd... na de verrassende Europese titel in 1992. In de finale versloegen de Denen Duitsland. Denen zijn niet zo massaal voor hier geweest. Heel kort. Ja. Tegen de palen erin. 2-0 voor Denemarken. We had two chances in the, in the 90 minutes, we scored them both. And then wint Denemarken de Europese titel. En dat is een prestatie van Formaat met een ontspannen glimlach gehaald. Op het laatste moment gebeld, hebben jullie nog tijd en hebben jullie spelers? Ja, dat bleek zo te zijn. Ze kwamen naar Zweden en ze pakken hier dicht bij huis in deze wedstrijd het Europees kampioenschap. Müller-Nielsen was dus de bondscoach van die ploeg. Hij was al lange tijd ernstig ziek. In juli vorig jaar werd hij geopereerd aan een hersentumor... en vandaag overleed hij op 76-jarige leeftijd. En dan tennis. Andy Murray heeft zich geplaatst... voor de kwartfinales van het ABN AMRO-tennis-toernooi in Rotterdam. Maar dat ging niet zonder problemen. De Brit had veel moeite met de onbekende Dominique team uit Oostenrijk. Pas na ruim twee uur en een kwartier kreeg Murray zijn tegenstander in drie sets op de knieën. In de kwartfinale speelt hij tegen Marin Cilic. En eerder vandaag kwamen ook Del Potro en Berdych door de tweede ronde. Twee andere geplaatste spelers werden uitgeschakeld voor Gasket... en Haas is het toernooi voorbij. Dan zijn we bijna aan het einde gekomen van deze uitzending. Deze Olympische uitzending alweer op de late donderdagavond. Nog een paar berichten voor u. Marco van Ginkel heeft voor het eerst... sinds hij een zware knieblessure opliep... meegedaan aan een groepstraining bij Chelsea... De 21-jarige middenvelder trainde mee met een jeugdselectie... van de Londense voetbalclub. Van Ginkel, die afgelopen zomer Vitesse verruilde voor Chelsea... scheurde op 24 september in de bekerwedstrijd tegen Swindon Town... de voorste kruisband van zijn rechterknie af. En de Duitsers winnen niet alleen alles bij het rodelen... ook in het wielrennen heersten ze vandaag. De Duitse wielrenner André Greipel won de vijfde etappe... van de ronde van Qatar. Rijpel was de snelste in de massasprint. Theo Bos werd derde. Hij is van Belkin. En dan zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Zometeen het oog op morgen. Met Lucella Carasso. Dan gaat Nederland door naar de finale. En daar gaan ze valpartij voor. Ja, er is een valpartij van de Koreanen en van de Amerikanen. En dat is natuurlijk in het voordeel van de Nederlandse ploeg. Ja, dat de Koreanen er nu uitleggen, dat is natuurlijk uh, mooi, maar... Uh... De Canadese deze deze ik denk dat dat het allermooiste is. Valpartij Christie, Valpartij Fontana en het goud gaat naar China op krankzinnige wijze. China leek naast te gaan grijpen, maar pakt toch weer het goud. Ze naast, ernaast, ze is er voorbij of niet, ze is er voorbij of niet, dat wel. Maar wat wordt de tijd? Het is 2 ja, en drie. Twee en drie 14,90 voor Boer. Alle aandacht voor Hong Zhang, die Chinezen. Want die heeft een enorme snelheid ook nog in de laatste meters. En het wordt echt een dijk van de tijd. 114.02. 0 Goedemorgen. Ja, dat is knijpersrijd. Nee, nee. 1-14-0-2. Dat is de tweede tijd volgens mij ooit gereden op een baan op zeeniveau. Ja, de hand in de lucht. Martin Fourcade is de Olympisch kampioen. Toi, vas-y, pousse, pousse, bon. Ja, vas-y. Ja, prontoe. Hij gaat de commande il est Foucault provisoirement. Hij, linee, hij, hij is de nieuwe Olympisch kampioen. Tweemaal goud, hoe je die te pakken. En Nog we all-out triple court. Oh ja. ja. Doe ook maar gewoon, dan kan jou het schelen. Today, uh, The horrible jump, horrible landing. Very hard landing. Visite, visite. Een huis vol visite. Om had spontaan een krap meegebracht.